Ja, 4-2 stond het voor Novak Djokovic. Die kwam terug van 2-0 achter. Maar inmiddels heeft Andy Murray weer teruggebroken naar 4-3. Gaat hij dadelijk serveren en kan hij 4-4 maken. Dus het is een gekke set, maar het maakt het wel heel erg leuk. In Zwolle zijn bij een hardloopwedstrijd 35 mensen onwel geworden door de hitte. Ze deden mee aan de zogeheten Color Run. De politie over wat er is gebeurd. Het is mooi weer buiten. Het is warm. En zeker bij een grote... Menigte wil dan wel eens uh, verhitting optreden. En dat is nu ook gebeurd. Er zijn een aantal mensen echt uh, verhit, oververhit geraakt. 73 mensen hebben zich bij EHBO-posten gemeld. En 35 mensen daarvan moesten echt even medische hulp krijgen. Eén daarvan is naar het uh, ziekenhuis gebracht voor controle. Dan is de politie aan de telefoon nu Klaas uh, Rode van de organisatie. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, hoe gaat het eigenlijk nu met die mensen die onwel zijn geworden? Nou, alle mensen... Ik heb nog even net met EHBO overlegd. Uh, alle mensen die onwel zijn geworden. Het is vrij warm inderdaad. Die, uh, die hebben even wat, uh, wat water gekregen, even rustig gezeten... en uh, hebben eigenlijk gewoon weer het parcours gelopen. Dus geen iemand die, had, uh, die heeft hartproblemen. En daarvan hebben we gezegd, nou, ga voor de zekerheid even naar het ziekenhuis. We willen niet dat het erger wordt. Ja, het was een zeer warme dag. Waren de lopers wel voldoende voorbereid? Ja, nou ja, we hadden natuurlijk extra veel water. Want het is gewoon een heerlijke, warme dag. Dus we hebben op het parcours twee waterpunten gehad... waar mensen gratis water krijgen op het, bakoer, op het festivalterrein. Uh, we sproeien Dus uh, ja, we moeten zorgen dat het cool blijft. Maar het is desondanks een groot feest. En eigenlijk, uh, ja, het is warm. Dat is het. Het gaat wel heel erg. U spreekt dus desondanks van een succes? Zeker weten. Goed. Klaas Rode van de Color Run, dank u wel.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 Twee partijen die campagne voeren voor uitbreiding wonnen daar veel stemmen mee. De ultra-orthodoxe partijen keerden na de verkiezingen niet terug in het kabinet. Dit is het NOS-journaal met Jeroen Tjepkema. Het dodental van het ongeluk met een olietrein in Canada is opgelopen tot drie. De politie verwacht nog meer lichamen te vinden, want er worden nog tientallen mensen vermist. Gisteren ontploften vijf wagons van een goederentrein met ruwe olie in een stadje in de provincie Quebec. Door de klap en het vuur werden zeker veertig gebouwen verwoest of beschadigd, waaronder een druk bezocht café... De trein die stil stond buiten het stadje was ineens uit zichzelf gaan rijden. Hij ging zo hard dat hij ontspoorde en explodeerde. In Egypte heeft de Moslimbroederschap zijn aanhangers opgeroepen... om opnieuw de straat op te gaan, maar daarom wordt nog niet massaal gehoor gegeven. In Cairo demonstreren wel enkele tienduizenden aanhangers... en tegenstanders van de Broederschap, maar vergeleken met afgelopen vrijdag... is het nog erg rustig. Het leger heeft gewaarschuwd dat het geen provocaties zal tolereren. Iedereen die de openbare orde verstoort zal krachtig worden aangepakt. Intussen is nog steeds niet duidelijk wie interim premier wordt. Gisteravond werd op het laatste moment... de benoeming van de liberale politicus Mohammed al Baradei afgeblazen... na felle protesten van de Noor-partij. Deze islamitische partij steunt het afzetten van Morsi... maar wil niets te maken hebben met al Baradei. Ook in kringen van hervormers leven tegen hem bezwaren. De fractie van GroenLinks in Rotterdam ziet het liefst al in september verkiezingen voor de deelgemeente Feyenoord. Het bestuur stapte daar maandag op na een vernietigend rapport van integriteitsbureau BING. Fractievoorzitter Arno Bonten van GroenLinks. Dat uh, rapport zelf is vernietigend. Uh, hè, er worden een aantal voorbeelden uh, van uh, machtsmisbruik uh, naar voren gehaald van uh, vriendjespolitiek. Uh, waar een aantal uh, bestuurders en deelraadsleden bij betrokken zijn geweest. Uh, nou, Een aantal van die uh, bestuurders die zijn, ook, uh, zijn ook teruggetreden. Uh, maar een aantal uh, leden in de deelraads die ook in het rapport uh, worden genoemd... Uh, die zitten nog... Nou, nu wordt er vanuit een aantal partijen voorgesteld van uh, laten we dan die deelgemeente onder curatelen zetten of een interim bestuur uh, neerzetten. Nou, dat uh, heeft niet de voorkeur van GroenLinks. Uh, wij zeggen dat het rapport is uh, zo ernstig, dat moet je ook serieus nemen en je moet echt met een schone lei uh, beginnen. De fractie wil dus verkiezingen op 25 september. GroenLinks heeft in de Rotterdamse Raad drie van de 45 zetels en maakt geen deel uit van het college.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 Er werd gerekend op 10.000 aanmeldingen, maar het werden er 43.000. De negen etappe was een rit over 168 kilometer. De tweede en laatste rit in de Pyreneeën telde vijf beklimmingen, één van de tweede categorie en vier van de eerste. Bij de eerste twee beklimmingen werd er veel aangevallen en gebeurde er al meer dan genoeg. Ja, dit is een rit waarvan ze over 50 jaar nog zeggen van... wist je nog die rit daar in de richting van Banière. Die rit waar alles op de kop werd gezet. Waar de gele truidrager geïsoleerd werd. We zijn nu bezig met de beklimming van de Col de Pirassoude. Dat doen we met een kopgroepje van vijf man. Bart de Klerk, Jan Bakerlands, we weten het allemaal. Won een rit op Corsica. Pierre Roland, de drager van de bolletjestrui. En dan hebben we ook nog Romain Bardet en Ryder. Hesjedal, de, de winnaar van de Giro van vorig jaar. Later kregen de vijf koplopers aansluiting van de Gent en Clark. De Australier Clark ging er op de vierde beklimming alleen vandoor... en kwam als eerste boven. Vlak daarachter een groepje van drie man... met daarin Pierre Roland, de drager van de bolletjestrui, en vlak daar weer achter het peloton. En dan kijken we wat de verschillen precies zijn. Even kijken, het is 1 minuut en 3 seconden exacte verschil... tussen de koploper Simon Clark en dat peloton... met daarin dus al die Nederlanders. Ik zeg het nog maar één keer. Wout Poels, Robert Geesink, Laurens Tindam en Bouke Mollema. In de afdaling werd Clark bijgehaald door Bardet, Roland en de Klerk. En ook het peloton kwam dichter en dichterbij... en pakte op de laatste klim iedereen terug. Want Romain Bardet, dat is de man die het kort stond in het klassement van de kopgroep. En dat is nu ook de laatste man die is opgeslokt door het eerste pelotonnetje van 28 man. Met daarbij dus nog steeds die vier Nederlanders. Daarna probeerde iedereen Christopher Froome uit te putten. De kopman van Sky, die zonder teamgenoten zat, moest elke aanval alleen pareren. Alleen de renners Martin en Vogelsang kregen een gaatje. En even later mocht er nog iemand wegrijden van het peloton. Daar gaat Pools. Pools demarreert. Hoe is het mogelijk? Ja, die zullen ze wel laten rijden. Woutje Pools, geboren in Venraai. Hij probeerde de Noord-Limburger. Helaas, zijn aanval mislukte en hij liet zich weer terugzakken in het peloton. Onder leiding van Geesing probeerde dat peloton de twee koplopers terug te pakken... maar dat lukte niet zodat Vogelsang en Martin mochten sprinten onder rit zegen. De laatste bocht door. Ja, dat is heel slim van Daniel Maarten. En dan moet Vogelsang eroverheen komen. En gaat het toch gewoon Daniel Maarten worden hier? Wordt het Daniel Maarten? Jawel, het wordt Daniel Maarten. De eerste hier, dus zit. Steven Roach. Onvoorstelbaar. De man die bergop kan sprinten, die laat het gewoon, die maakt het af. En die gaat gewoon hier de overwinning pakken voor Jacob Vogelsang. Vogelsang, jongen. Wat heb je hier een unieke kans laten liggen? De groep met de gele truidrager, de klasse mensrijders en de vier Nederlanders kwamen op 20 seconden van de winnaar binnen. En dat brengt ons bij de verdeling van de truien. Gele trui, nog steeds Christopher Froome. Groene trui, Peter Sagan. Bolletjes trui Pierre Rolland, Witte trui, Nairo Quintana. En best geklasseerde Nederlander, Balco Mollema. Nu op de derde plaats. Hij heeft een achterstand van 1 minuut 44 op Froome. Ja, nog meer sport. We gaan terug naar Wimbledon. De Britse tennisser Andy Murray staat in de finale van Wimbledon... tegen Novak Djokovic, Marcella Mesker. Ja, gaat hij afmaken in de derde set, Murray. Het kan gebeuren hoor, het kan gebeuren hoor. Hier worden een paar Schotse fans vlak voor mijn commentaarpositie helemaal gek. Ze gaan door het dak, want Murray komt van 4-2 achter en hij staat nu 5-4 voor. Hij heeft zojuist de service van Novak Djokovic gebroken. En hij kan dadelijk gaan serveren voor de winst. Hij heeft de eerste set gewonnen met 6-4. De tweede set gewonnen met 7-5. En nu dus 5-4. Het is een magische dag. Het is 7-7 2013. 77 jaar geleden na... Perry, de laatste Brit die Wimbledon won. Gaat Murray het dadelijk doen? Het duurt niet lang meer. En dan zullen we het weten. Het moment Supreme is aangebroken. Murray gaat serveren voor Wimbledon. Nou, misschien hoort het in deze uitzending nog wel. Formule 1-coureur Sebastian Vettel heeft er lang op moeten wachten... maar vandaag won hij dan voor het eerst in zijn carrière... de Grand Prix van zijn geboorteland Duitsland. Vlak achter Vettel werd Kimi Raikkonen tweede. De Nederlandse coureur Guido van der Garde moest genoeg nemen met de 18e plaats. De Nederlandse honkballers hebben de finale van het World Worldport Tournament verloren. Cuba was in Rotterdam met 4-0 te sterk voor de ploeg van bondscoach Steve Jansen. Oranje won het prestigieuze toernooi in 1999 voor de laatste keer. Er is verkeersinformatie bij de ANWB John Sahoka. Met een op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Daar staat tussen Blalikum en Eenbrugge 6 kilometer na een ongeluk. Bij brug is de rechterreis ook dicht. En door werkzaamheden fiel op de A12 Den Haag naar Utrecht. Daar staat tussen brug en Woerden 3 kilometer. Dan nog een keer de hoofdpunten. Het weren van uitpubliek bij wedstrijden tussen Ajax en Feyenoord... heeft zijn vruchten afgeworpen. Vier jaar lang zijn er geen supporters redden geweest. In Zwolle zijn 35 hardlopers onwel geworden door het warme weer. Eén van hen moest naar het ziekenhuis. En Balken Mollema en Lauens Sendam nu op 3 en 4 in het algemeen klassement van de Tour de France. Tot zover het NOS-journaal. Zometeen hoort u ook de ontknoping op Wimmelden op Radio 1 bij Studio Itsela. We leven in een geweldige tijd.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 Dit is Radio 1, VPRO, ja. Martin Minkema. En we gaan meteen door uh, terug naar Wimbledon. en Misker. Ja, het is matchpoint voor Andy Murray. Het stond zo even 40-0. Prachtige rally. Djokovic maakte de volley af. Het is nu 40-15. En Murray heeft dus nog twee championship points voor de Wimbledon-titel. 77 jaar nadat Fred Perry hier voor de Britten de laatste titel binnensleepte. Hij pauzeert even. Hij stuit wat langer. De zenuwen zullen door zijn keel gieren. Met al die 15.000 toeschouwers hier op de tribune. De service is niet goed. Die gaat uit. 15.000 hier op het centerkort. 4.500 achter het centerkort. Bij het grote videoscherm. En dan nog eens 17 miljoen televisiekijkers. Minstens. Het is matchpoint. Het is een tweede. Oeh, goede return zeg van Djokovic. Heel slappe tweede service. Angstig. Ja, logisch. Je hebt een verkramping. Je voelt die spanning. En van 40 Wordt het 40-30. Heeft hij nog maar één matchpoint over. Novak Djokovic. Ja, zijn bijnaam is Houdini. Novak Houdini Djokovic. Hoe vaak komt hij niet terug uit onmogelijke posities? Ik geloof er nu niet in hoor. Na drie uur en één minuut spelen. Hij is de mindere vandaag. Staat 6-4, 7-5, 5-0 achter. En matchpoint tegen Andy Murray. Eerste service is goed. Nee, is niet goed. Hij mist uh, zijn eerste service. Kijk naar de scheidsrechter. Was hij wel goed? Wil hij een uh, challenge hebben? Gaat hij een challenge uh... Aanvragen. Ja, Novak Djokovic schudt zijn hoofd. Die zegt nee hoor, die bal die was uit. En uh, zo is het nog eventjes wachten op uh, de herhaling. Die bal is ver uit. Zeg. 20 centimeter. Ja, je ziet het niet helder meer als je zo zenuwachtig bent. Tweede service. De return van Djokovic is goed. Slice van, Bear, van uh, Murray. En weer de dubbelhandige backhand. Uh, heel voorzichtig. Door het uh, midden. Niet te veel risico maar. En uh, Djokovic ook niet. Want uh, die. Oh, en jo Oh, Murray zegt. Wat is die bang? Hij slaat hem uh, uit. Ja, op zo'n moment. Als je serveert voor de titel. Het is een. Zevende Grand Slam finale. Eén titel heeft hij. Dat was de US Open vorig jaar. Maar ja, Wimbledon, Wimbledon, de grote droom. Ach. De mensen hier die willen hem naar de overwinning schreeuwen. Het is van 40-0, 40 gelijk. Ja, onvoorstelbaar. Ja, toch twee hele angstige uh, services en een paar fouten. Het is voor te stellen. Maar nu, wat gebeurt er? Het is juice, goede service. Nu wel. Voorhand Murray slaat die een winnaar. Nee, rally gaat door. Voorhand van Murray. Voorhand Djokovic. Die gelooft er weer in. Die kan vrijuit spelen. Die moet ervoor gaan. Die staat achter. En Murray slaat in het net. Het wordt breakpoint. Voor Novak Djokovic. Oh, oh, oh, oh, oh. Wat een drama zeg. Iedereen slaat de handen voor het hoofd. Want vier punten op rij. Ja, het is de slechtste game uit de wedstrijd. Uh, Djokovic, ja, die moet een beetje lachen. Die, uh, die denkt van nou ja, ik, uh, ik sla er maar op los. Hij heeft veel gemediteerd deze week in een boeddhistische tempel hier in Wimbledon. Het mocht niet baten tot nu toe in de wedstrijd. Maar nu heeft hij een kans, een kleine kans om terug te komen. Want hij heeft breakpoint na die drie matchpoints. Daar komt de service van Murray. Die is goed door het midden. En Djokovic slaat uit. Het wordt weer juice. Huppeltje van Murray. Ja jongen, ga maar huppelen. Adrenaline in het lijf. Uh, ga gekke bewegingjes maken zoals Marion Bartoli, de Française die gisteren wimmelden bij de vrouwen won die Doet alsmaar die schijnbewegingen en huppelen en trippelen. Om die zenuwen uit haar hoofd te krijgen. Wat zou er door het hoofd van Andy Murray spelen? 26 jaar is hij één weekje precies op de dag af ouder dan Novak Djokovic. Daar komt de service goed naar buiten. Return ook goed Voorhand van Murray. Rally aan de gang voor van Murray. Backhand to Djokovic, backhand to Murray. De crosscourt rally. Wie maakt als eerste de fout? Of wie durft als eerste naar het net te gaan of uit te halen? Langs de lijn nu Murray. En die bal van Djokovic, ja die gaat net binnen. Backhand van Djokovic, backhand van Murray. Oeh, het publiek leeft mee. Djokovic, oh, een netbal! Het is niet te geloven. Ja, dan wordt toch het lef van Novak Djokovic beloond. Want hij gaat naar het net, hij durft, hij krijgt een moeilijke pasing op zijn voeten. Een beetje touch en die bal die blijft op de netband hangen. En dan plop, floept hij er overheen. Het is onvoorstelbaar. Er komt een tweede breakpoint aan voor Novak Djokovic. En het gezicht van uh, Andy Murray spreekt uh, boekdelen. Maar kan niet terugkomen? Heeft hij veerkracht? We zien in de herhaling Judy Murray, zijn moeder... Oh, wat leeft die mee. De tennisvrouw, de tennislerares die hem en zijn broer Jamie vanaf dag 1 heeft leren tennissen. De eerste service nu op dat breakpoint van Murray in het net. Hij serveert niet lekker hoor, deze, deze game. En uh, dan komt Djokovic natuurlijk met zijn returns. De tweede service. Djokovic, goede return, diepe bal. En de rally is weer aan de gang. Dubbelhandige backhand van Murray. Forehand, uh, slice backhand uh, van Murray. Dubbelhandige backhand van uh, Djokovic. Die wat vrijer lijkt te spelen, die als eerste de klap uit lijkt te delen. Murray wat voorzichtig. Djokovic gaat er meer voor. Zou hem dat nu ook belonen. Harde klap nu van Murray, backhand van Djokovic langs de lijn van Murray. Die is net in, maar gaat dan naar het net. Ja, hij slaat hem voor een winner weg. Murray, nu doet hij het wel. Nu neemt hij de aanval. Durft hij voor het eerst in deze game? En wordt het opnieuw juice? En uh, ja, zo hebben we drie uur en vijf minuten gespeeld. En is het hier bloedstollend spannend. Het is uh, geschiedenis dat hoogstwaarschijnlijk uh, wordt geschreven. Want uh, ja, ik denk toch echt dat Andy Murray gaat winnen. Zelfs als hij deze game nog gaat verliezen. Hij staat tenslotte twee sets tegen nul voor. En ja, zo'n achterstand... Kan Novak Djokovic toch niet meer goed maken? Uh, we hebben statistieken bekeken. Nou, dat is iets van 77 wedstrijden van uh, Andy Murray. Uh, in 76 wedstrijden won hij de partijen als hij twee sets tegen nul voorstond. Dus die kans is wel heel groot. Het is juice. Murray naar voren met een dropshot. Kan niet afmaken? Nee! Djokovic laat hem er langs. Het is uh, onvoorstelbaar. Wat een tennis. Het is weergaloos. Het zijn ook niet voor niets de nummers 1 en 2 van de wereld die hier tegenover elkaar staan. Het toernooi werd gezegd, ja het is een beetje slap, er zijn zoveel verrassingen. Nou dat was zeker bij de vrouwen het geval, bij de mannen ook. Maar eigenlijk staan gewoon de nummers 1 en 2 in de finale. De enige die we natuurlijk missen is Roger Federer. Zijn vroege verlies uh, tegen Stakowski, ja dat deed pijn voor het toernooi. Maar het is uiteindelijk toch de droomfinale geworden. Murray, opnieuw een breakpoint tegen. Service is goed. Return ook. Voorhand. Murray gaat net net. En maak hem maar rustig af. Dat doet hij. Het wordt uh, 40 gelijk. Opnieuw. Wat een game is dit. Het stond dus 40-0 voor Murray. Drie matchpoints. Toen kreeg hij de Bibbers. Het is uh, te begrijpen. Je staat niet uh, iedere dag voor de titel van Wimbledon te serveren. Het trouwens voor hem pas uh, voor het eerst. Vorig jaar stond hij in de finale tegen Roger Federer. Verloor hij in vier sets. Mooie wedstrijd. En dat was zijn eerste finale. Nu staat hij er voor de tweede keer. Het publiek roept zijn naam. Ze proberen hem te stimuleren. Ze proberen hem te steunen, want hij heeft het nodig. Wat gebeurt er nu? Juice, wordt het breakpoint of wordt het matchpoint? Service is in ieder geval in het net. Tweede service komt. Tweede service van Murray. Niet heel goed, maar goed. Djokovic moet hem nog maar zien af te maken. Daar komt die service. De rally aan de gang. Ah, Een beetje pittige voorhand van Murray. Eindelijk. Probeer maar te slaan. Slice, uh, backhand. Djokovic, goede topspin voorhand, zeg. En een uh, hele felle bal langs de lijn. Djokovic weer naar het net. Hij kiest toch vaak de aanval. Smash en pazing van Murray. Pazing opnieuw en Djokovic mist. Oeh, Dat punt zag er toch uit alsof het voor Djokovic was. Hij speelde heel goed, maar op onverklaarbare wijze uh, springt uh, Murray als een duveltje uit een doosje. En uh, komt hij met twee uh, hele goede pazing's. En die laatste zo goed dat het hem op matchpoint brengt. Zijn vierde. Nou, zou het dan nu gebeuren? Eh, misschien dat de spanning er nu een beetje af is. Die eerste drie matchpoints heeft hij al verspeeld. Nu deze. Hij neemt de tijd. Trekt de pet nog eens even goed aan over zijn hoofd in deze hitte. Want het is rond de 30 graden en hier op het centercourt waarschijnlijk wel warmer. Maar gaat hij dan nu eindelijk historisch schrijven? Het is 3 uur en 8 minuten op de klok. 5-4, matchpoint voor Murray. Goede service, goede service. De return is ook goed. Voorhand, hart van Murray. En de bal gaat in het net. Andy Murray. Hij wint. Hij wint van de nummer 1 van de wereld. Novak Djokovic. in 3 sets. Met 6-4, 7-5 en 6-4. Geschiedenis. Het is mooi. Murray wint. Wat een finale, ja. Bedankt, Marcelle Misker. Ja. Wimbledon. De ballen vlogen om je oren. Zo, nou. Zeg, welkom ook hier. Welkom bij Studio Ietschadaar. Bij deze zomerse uitzending. Thema. Op weg. Op pad. Naar buiten. Verlaat dat huis. Luister desnoods naar ons via je mobiel of achteraf. Wimbledon is gewonnen. Maar ga naar buiten. Ja, dat geldt niet voor onszelf overigens. Uh, we zitten hier in de volledig raamloze, klimaatneutrale omgeving... van de omroep te Hilversum. Zie het als een soort god. En, en uh, uh, er is nog meer leven in deze god. Uh, Gerrit Kalsbeek zie je het naast me. Jazeker. Redacteur bijkomende kernra kernrakende zaken bij uh, Studio Itsela. Misschien moet ik wel even uitleggen dat ik hier met twee petten op zit. Hè? Ik heb nu de rooi pet op van jouw onderknuppel. Sidekick heet dat, geloof ik. Sidekick. Maar ik, uh, ik doe ook de eindregie... Hij is een zwarte pet. Dus ja. ik, ik kan je misschien af en toe wat aanwijzingen moet ik je geven. Ja, af en toe zul je gewoon onder, onderbreken. Wat hoor ik nu bijvoorbeeld? Dat is het op pad geluid. naar buiten allemaal. Zeg, um, je bent ook kennis van het buitenleven. He? Je woont in Friesland, een grote tuin. Ja, heerlijk. Ik, uh, ik, ik heb iets voor jullie uh, uitgezocht. Voor de luisteraars. Ja, wat gaan, wat gaan we eerst horen? Het is namelijk een, een hele zeldzame opname van een kunstenaar die nachtegaal imiteert. En hij trekt ermee door heel Europa. Maar hij wordt achtervolgd door woedende vogelwachters. Omdat hij weigert royalties te betalen. Hij zegt van ja, dat vogeltje vogeltjes. Hè, wat moet ik daarvoor betalen? Ja. Maar ja, de, de, de, dat pikt natuurlijk uh, de vogelbescherming niet. Dus waar hij ook komt, dus, uh, het moet ook anoniem wat we nu te horen krijgen. We, we, zeggen niet, we kunnen niet zeggen wie, wie het is. Want door heel Europa wordt hij achtervolgd door van die potige vogelaars. Met, uh, nou ja, laat maar luisteren. De imitatie van een nachtegaal. Ik heb mijn eigen megafoon meegebracht. Ik reis namelijk al jarenlang de wereld rond als... Beroemd, eigenlijk wel wereldberoemd, nachtegale imitator. En vanavond zal ik van jullie laten horen hoe in 1895 de nachtegaal klonk bij Johan Friedrich Naumann. Dat ging als volgt... 1895. 1895. Dus Heldig. deze nachtegaal, die ja. dus in woorden gevangen is die, is. die heeft misschien onze Insuitseraar nog gehoord. maar ja, die, die naar wie dit programma vernoemd is. Die leefde toen. Oh. pardon. Nee, die leefde toen nog. Dat en je had komt. natuurlijk ja. toen niet echt opnameapparatuur. Ja. Ja. Dus als je dan in de stad kwam en mensen zeiden van uh, Nachtegaal, Nachtegaal, wat is dat? Ja. Nou, dan is het zo in woorden gevangen. Zo ja. mooi, mooi, hè? Zo'n tijdreis ook. Ja schitterend. En dan hoef je ook niet voor naar buiten eigenlijk. Je kan gewoon binnen. Ik denk dat buiten wel mooier klinkt. Je kunt natuurlijk ook op pad en dan toch nooit buiten komen, dat kan. Dat kan bijvoorbeeld in een shoppingmall, een overdekt winkelcentrum. En moeder van alle overdekte winkelcentra in Nederland is natuurlijk Hoog Catharina Ho in Utrecht. Ja. Waar het altijd 19 graden is en waar alle natuur buiten gesloten is. Alle natuur? Nou nee. Want in de tegels waarom het winkels publiek en al die forensen richting treinstation Utrechtse C.S. lopen... daar zitten miljoenen jaren oude fossielen. Versteend in hun gril, als het ware. En helemaal boven al dat winkelgevoel torenen de kantoren. De, kantoren, de grote kantoren van Hoogkaterijnen, flatsvol met de kantoren. En daar werkt bijvoorbeeld Gert van Manen. Hij is hoofdredacteur van het biologenblad Bionews. En hij is ook paleobioloog. Dan weet je van alles van fossielen... Van Maanen overwoog ooit om af te studeren op die tegels van hoger terreinen... waar al die mensen overheen lopen. Hij heeft dat niet gedaan, maar hij is zijn belangstelling nooit verloren. Twee, de tweede verdieping. Dan komen we uit op het winkelniveau. Ja. Dit is de lift. We zakken. We, we, we zakken de groeven in. We zakken min of meer de groeven in, ja. Dan krijgen we de draaideur vlakbij de HEMA en de Albert Heijn. Voor uh, degene die niet kennen, bij de Chinees in de buurt. En eigenlijk begint het al meteen om de hoek. 150 miljoen jaar oud natuursteen. Ja, cleaner kalksteen. Uit, Komsa, uit Duitsland, uit Zuid-Duitsland. En uh, nou ja, hier, hier is misschien wel de grootste oppervlakte... Van, uh, van fossielen uh, in Nederland. Gewoon aan, aan de oppervlakte. Hè? Dus je kunt, hier, je kunt hier door miljoenen jaren geschiedenis heen lopen. En allerlei fossielen vinden. De eerste wat we bijvoorbeeld hier ja. al zien. heel dichtbij. Als je, je het zijn grote hier. tegels van ongeveer 50 ja. bij 50 centimeter. Ja? heb je al het eerste uh, uh, ding van een ammonietje. Moment, we zien nu een fossiel hè, in ja. deze steden. Wat, wat, wat, wat is dat, een ammoniet? Een ammoniet is eigenlijk... Uh, dat zijn de... De resten uh, die overgebleven zijn van een, van een primitieve inktvissenachtige. Een inktvissenachtige die een schelp had. Die dus een vorm van een schelp En het lijkt eigenlijk het meest nog op een porsthoornslakje. Uh, uh, ook het embleem van een posthoorn uh, die je wel vroeger bij de PTT's had. en zo. Ik zal even de situatie uitleggen. We zitten nu op onze knieën op die, op die vloer, op die tegels. En we worden aangekeken door iedereen die langs komt lopen. Ja. Want dat doe je normaal niet natuurlijk. Gewoon met knieën zo nee, op die, nee, die steen. Maar laten we even een ja. heel klein stukje verder nou. kruipen. Even kijken hoor, hier. Hier, hier bij deze, bij deze, bij deze felpaarse plantenbak, ja. de, de steen hier. En uh, ook een, een, een ammoniet. Het overigens is hetgene wat we het meest zien, dat zijn deze een beetje, ja, beetje grillig gevormde structuren... die middenin een soort gat in lijkt te zitten. Het ja. zijn bijna altijd sponsen. Dus het grootste deel, dit is dus eigenlijk een soort sponszee uh, geweest. Een zee waar allemaal sponsen, kalkhoudende sponsen zaten. Ik, ben nu, ik, ik, ik zit nu al helemaal op de zeebodem. Maar Wat is dat dan voor, voor streepje ja, dat een streepje daar? Dat is nou een belemiet. Een belemiet, dat is het. En dit is heel bijzonder. Wat is dat? Een belemiet is dus een soort pijlinktvis. Meest ja? vergelijkbaar met de soort die nog voorkomt, is het. Uh, het is een inwendig skelet van een, van een pijlinktvis. En die lijkt eigenlijk nog het meest op wat we nu hebben als een zeekat. En deze dieren zijn dus in totaal waarschijnlijk zo ongeveer een lengte gehad hebben van een 30, 40 centimeter. Ja. Als inktvis. Je je, je, je, je, je armen nu. Dat hier overal peilingvissen wegschieten door het water heen. Daar zo moet je je eigenlijk voorstellen als je hier rondloopt dat dat hier vroeger zo geweest is. Althans, in de groeven waar ze vandaan komen. Want eigenlijk zijn ze hier natuurlijk wel een exoot zou je kunnen zeggen. Ze zijn hierheen gehaald. Maar bijvoorbeeld bij voor, Half daar, dat is de, de fietsenwinkel. En er liggen echt een enorme reeks. Het lijkt wel alsof dat het expres gedaan is. Van belemnieten, echt uh, en van ongekende schoonheid. Uh. We Ga gaan, we gaan naar de Halfords. Hier, hier begint al met een kleintje. Uh, hier is een volgende. We hebben iets ander doorsnede. Ja, die die, die inkvis, die pellen inktvissen. Dat zijn al die Nou hier, hier ligt een hele reeks. Oh, ja, ja, ja, oh wat mooi. Twee, okay. okay. drie. Vier, vijf. van een pennetje heeft het. Ze worden ook donderpijlen of donderkeilen genoemd. Ja. Omdat ze dus veel in uh, informaties voorkomen. Het is een soort puntje, puntje een soort sigaatje. Dat lijkt me nog het meest op. Een sigaartje. Je, je, hebt, je, je hebt een loepje bij je. Ja. Je moet altijd een beetje oppassen voor de, de passerende mensen... dat ze niet op ons gaan staan. Want we kunt hier echt helemaal met onze hoofd op de tegels nu. Ja. Ja, nou, als ja, je de loepen oplegt, dan ja. kun je dat nog, nog iets meer in detail zien. En hier... dit. Dit veepuntje. Ja, het veepuntje boven lijkt het wel een paar lijkt het wel. Daar zat gas in. Oh. Daar zat gas in waardoor hij dan, zeg, zijn, zijn, zijn, zijn drijfvermogen kon bepalen. In de diepte kon bepalen. En, dan had hij dus, dan zeg, en hier had hij ook een soort contragewicht. Het waren uh, fanatieke jagers. dus Ze jagden op, uh, op allerlei organismen die daar zaten. Dus wormpjes, uh, zeewormen en allerlei andere dieren die daar leefden. En daar zaten ze achteraan. En ze hadden zelfs speciale haakjes aan hun, uh, aan hun vangarmen. En, die werden ook, en ze werden zelf ook gegeten overigens. Door wie werden ze gegeten? Door wat voor beesten? Nou ja, door ichthyosaurussen, Daar is het meest van bekend. Dat zijn een soort... Die lijken heel veel op dolfijnen, maar dat zijn reptielen. Er zijn dus hele goede fossielen gevonden van complete ichthyosaurussen die helemaal vol zitten met de stekeltjes... die op de vangenarmen van deze Belumnieten hebben gezeten. En natuurlijk extra grappig hier, hè, dat je hier een viszaak hebt... Waar je inktvis kan kopen. Maar de inktvissen zitten eigenlijk gewoon hier uh, in de steen... Uh, zou ze dat zelf ook weten bij, die, bij deze vishandel? Ik weet het niet. Kijk, er lopen zoveel kippen. mensen rond. Ik wil vast wel even iemand die eventjes dat antwoord uh, antwoorden geven. Het. U verkoopt hier inktvis ook, hè? Inktvis verkopen we, hè? Ja. De hele plafuizenvloer hier. zit vol met inktvis. Wist u dat? Nou, dat zou goed kunnen. Fossil <lacht> inktvis. Van 150 miljoen euro. Ja, het is een zeevloer hier. Nou, interessant. De mensen lopen over de vis hier ja, ja. ja. ja. De mooiste zit de mooiste hier vlak nog voor uw eigen winkel. Er zit een van de mooiste. Je, die daar, daar. daar dit, deze. dit is een, uh, een peilingvis Wat wij nu een sepia zouden noemen. Die verkoopt u waarschijnlijk gewoon. Of een loligo. Uh, en dit is dus een, een belemiet van 150 miljoen jaar oud. Een inwendig skelet van een, uh, een peilingvis Ja, nou zegt zeg. Herkent u, herkent u zeg ja, maar, dat schildje Ik we, we herken wel de vorm, ja. En die was 150 miljoen jaar geleden ook al zo? Is Inderdaad, van? ja. Dit ja. zo, is zo'n vroege winkel, fantastisch hè? Dus u, u, u, u, u, u zit in de langere traditie, zo maar zeggen, uw bedrijf? Ja, we gaan al een tijdje mee, niet zo lang, maar <laughs> misschien komen ze ons ook nog eens tegen over 150.000 jaar in een steen. Ja, ja. miljoen, miljoen. Ja. Sorry, miljoen. Maar wie moet ze dan vinden? Dat is de vraag. Ja, ja, het, het, het, het gaat maar door met de evolutie, het is alvast ja. alweer een andere. ...die er zijn met hersen of iets dat erop lijkt. Die dit gaat bekijken, ja. ja, ja. Oké, okay. hey, dank u wel. Graag gedaan. Hallo, dank. Hoi. Ook hoe meer je kijkt, hoe meer je er ook ziet. Hè? Je wordt echt helemaal gek van, van dit. Als, dit. Dit is echt... Als je goed kijkt. Ja, maar weet je, er komen ammonieten voor... ...die is groot, die uh, bijna twee meter hoog zijn. Dat zijn gigantische beesten. Die zijn hier ook, die hele grote. Die moeten er zijn, maar ik moet zeggen, ik, uh, je zou eigenlijk een hele route moeten gaan uitstippelen. naar langs alle bijzondere vondsten. Maar goed. Uh, ja, misschien moeten ze nog tevoorschijn. Misschien komen ze dan weer tevoorschijn. Ja. Ja. Gert van Maanden, wat, uh, wat een boeiende rondleiding. Dank je. Graag gedaan. Ja paleobioloog Rob van Manen. Uh, pardon, ja. Gert van Manen. En deze reportage heb ik afgelopen week eigenlijk gemaakt... Uh, voor Radio Homo Ludens. Dat is een tijdelijk radiostation op Hoogkaterijnen... in het kader van een groot kunstproject in het winkelcomplex... geheten Call of the Mole, Dat kritisch commentaar geeft op de grote verbouwing van het En Je moet er nu snel naartoe, want veel van die mooie fossiele tegels... die zullen Sneuvelen, Zonde. Kunnen we er ja. niet zelf van uithakken? Stel, ja, dat is een goed idee. Zelf dat uithakken. Dat kan toch gewoon? Ja, dat zo is, dat is, dat is een goed idee 150 miljoen jaar verse vis. Dat, <laughs> dat gaat zomaar de vuilnis in. Gaan we door, gaan we door naar die rode planeet? Mag het, eindreacteur? Uh, ja, snel. Een beetje afronden ja. graag. Uh, de, de, de, we, gaan, we gaan heel ver weg nu. We gaan naar de rode planeet, Mars. Zou ze ook fossielen hebben? Leven op Mars? Wat denk je? Ja, dat is waarsch... ja, kijk, als er leven is geweest zijn er fossielen. Daar zoeken ze natuurlijk naar nu. Hè. Ze zoeken naar fossielen eigenlijk Binnenkort is er leven, hè? Ja, als er, als er mensen naartoe gaan. Ja, dat, dat Mars One project. Dus, het doel van het onlangs opgerichte bedrijf Mars One... dat is om naar die rode planeet toe te gaan. En dat is dus begonnen met het regelen van die eerste bemande ma Mars-missie. In het jaar 2023 moet dat zijn. Uh, ja, de oprichter Bart Landstorp die spreekt nu.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 Want hoe ziet dan uh, het verblijf eruit? Want je bent veel binnen als je op Mars woont. Ja, er zult uh, veel binnen zijn. Uh, we zullen op Mars wel een vrij groot uh, verblijf neerzetten. Er zullen uh, zes modules staan. de Zes landers met uh, de woonunits, de uh, life support units en de voorraden. En in de uh, woonunits zitten twee opblaasbare uh, delen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 Maar uh, dan zal ik nog steeds mijn vriendin moeten overtuigen om uh, met me mee te gaan. En dat is uh, voorlopig nog niet gelukt. Maar je gaat niet alleen? Nee, ik zou je het erg... niet zonder haar? Nee, ik zou het erg jammer vinden om haar uh, achter te laten. Oprichter Bart Lansdorp van Mars One. We gaan er hoop mee, toch? We ja, willen ze, er mee. Er zijn inmiddels enorme aanmeldingen. Ik was iets van 80.000, zou dat kloppen? Nou, Ja, oh, nou, Die gevonden. zijn hun in, inschrijfgeld kwijt, kwijt, want hij wil zelf niet mee. Hij wil zelf niet mee. Ja, ik zou ook niet mee willen trouwens. Nee. Zit je daar? Van die, van die grote plastic kassen. Misschien heb je er ook wel van die twee meter grote naakslakken, Van die ammonieten die ja, maar, daar rondlopen. Dan kun je wel zeggen op pad, maar ze meteen raadse tripje. Gaat Ik heb het ge, op, op afbeeldingen gezien waar je in komt te zitten. Een soort bollen, soort voetballen die liggen daarnaast elkaar. Maar je mag die niet uit verder. Nee, mij. Nee, nee, dan, is, nee, je kijk, je dan je stuur je Nederlandse televisie op. Ja, heb ik het wel horen natuurlijk. je Later wordt op, op ons teruggekeken als eh, sterretje Als wat hey, je We gaan ja. naar andere plekken op aarde. Kijk, het, het, is leuk, het kan heel leuk zijn om op pad te gaan. Hè? Dat is inspirerend ja. en, en levensverrijkend. Maar het wordt natuurlijk een hele andere kwestie... als je verplicht op pad wordt gestuurd door een ander. Dan wordt het dan een stuk minder leuk. Denk bijvoorbeeld ja. eens aan... Uh, Gerard Borges, die werd halverwege de vorige eeuw werd die als dienstplichtige naar Nieuw-Guinea gestuurd. Uh, Indonesië, ons Indië, was ons al ontvallen. Maar die wilde ook Nieuw-Guinea. En hij moest daar onze koloniale belangen. moest hij, uh, ja, verdedigen. Ja. ja. Zullen we Hier zijn de beide zenders Hilversum Dat... 1 en 2. Ja. Daar heb ik nog wel een onderscheiding voor gekregen. Ja, ik kan je ze wel laten zien. Nou, dit was het Nieuw-Genea-kruis, die iedereen kreeg, die daar gezeten. En als je patrouille gelopen had, dan kreeg je deze baton erbij met een ster. Als je iemand met zo'n dingetje ziet lopen, dan weet je dat hij <laughs> in het bosje hebt gezeten. <laughs> maar ik heb hem één keer geprobeerd om ergens op te plakken, maar dat is me niet gelukt. <laughs> ik heb hem wel half naar de klote geholpen, maar... dus ik heb hem nooit gedragen. Papillage ja. Maakte nu de Dieter of Leuven zijn opdracht na de landing bekend. kunnen. te worden met de Papoea en Elkenbank de Toten. Ik ben G. woon in Amsterdam. En ik was in Sorong en Marauke. Dat ligt een uh, paar duizend kilometer uit elkaar. Maar ik heb dus een strafoverplaatsing gekregen naar Marauke omdat ik een zo'n aardige jongen was. En, uh,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 Ja, geweldige gasten. Als we die niet hadden gehad, waren we na twee minuten in dat bos, waren we al verdwaald. Hadden we niks, we konden ook helemaal niks. Nou ja, dat moest gewoon, uh, die papers, die was uh, een, uh, een pad kappen. En nou uh, ja, wij liepen er maar achteraan. En, uh, die leidde ons naar de plek des onheils, waar dus eventueel parachutisten, para's uit Indonesië waren. Maar ja, dat was over het algemeen een eitje hoor.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 Ik vroeg me af, wat doe ik hier? In God. Ja, natuurlijk, man. Ik denk, ik wil hier weg, gaan dat kankerland. <lacht> Niks. Helemaal roeien. patrouille, Helemaal gaan, helemaal lopen. 120 patrouille heb ik. Daar heb ik nog wel een onderscheiding voor gekregen. Wil je dat zien? Ja, hij heeft ah. het wel overleefd. Hij heeft overleefd. Is het met Ge Gerard Borgers, militair in Nieuw-Guinea. Het het hetzelfde wel... geldt. Overlijd je daarvoor voor Vlag en Vaderland, ja. voor Volk en Woestijn? Ja. ja. En dan heb je eigenlijk alleen maar ja, het pad in het leven. Dan hoop je dat er, nog een, dat er nog een ander pad is. Dat je, dat je weer terugkomt als mens. Reïncarneren bedoel je? Ja. Wist je dat de orthodoxe joden ook in reïncarnatie geloven? En de oude christenen en de hindoe's en de boefdes? Dus als wij doodgaan, dan komen we gewoon weer terug. We kunnen maar beter, iedereen kan er maar beter bij, bij zijn dan. Ja, je, dus, je, kan ook als je, iets, je kan ook terugkomen als iets anders natuurlijk. En, en daar gaat eigenlijk het, het, ons laatste item over. Je weet niet als wat, bedoel je? Nee, je kan heel raar, raar terechtkomen. Hmm. Hallo, ik ben Geurt. Ik werk hier al zo'n twaalf jaar op de kinderboerderij. Ik vind het echt heel jammer en eigenlijk wel een schande dat het hier dicht moet. Vanwege de bezuinigingen. Wat ik me al die jaren hier heb afgevraagd is...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 Een kip op een batterij, dat is niet diervriendelijk en die heeft een ratlee. Maar deze kip... Doet hij dat pijn? Dus dat nee. Dat de meeste kippen Nee, dat nee, doet ze geen pijn, maar ja, zo, zo wordt het genoemd. Geeft het Doet die mij gevoel? geen pijn? Nee. nee? Ik, ik ben er niet uh, mee aggelen. Wij zijn misschien, uh, wij hebben altijd in die pluimvee uh, gewerkt en dan. dan, dan, ja, dan, dan... Dit zijn legbatterijkooien. Ja, legbatterij, ja. Wat een kleine hokjes zeg, hoeveel ja. zitten er dan hier dan in? Nou, er mogen er officieel vier in. Ja. Dat, en dat gaat per, uh, per vierkante centimeter hè.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 Nou ja, nee, die kippen, ik weet niet waarom had hij het beroerd. Hij had het vroeger beter als nu eigenlijk voor ja. zichzelf. En toen liep hij in de ruimte, liep hij vrij rond op die boerenerven. Tegenwoordig zijn die keppen enkel voor de, voor de boer. Die boeren die hebben die keppen niet voor de lol. Die boeren die hebben die keppen omdat ze veel eieren leggen. In een korte tijd. En dan hebben ze ook keppen tegenwoordig. Die zijn zo genetisch onderzocht dat ze met minder voer kunnen als dat het vroeger was. Hele apart. Ik voel veel...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 De meesten worden toch op een brute manier uh, uiteindelijk uh, afgemaakt. Reïncarnatie, de, de ultieme op pad hè? Dat kan je wel zeggen. En heel vaak ook. Maar het gekke is dat mijn moeder geloofde ook in reïncarnatie. En die ziet dat als een soort tweede kansenonderwijs. Weet je, van nou, oh, dit leven ja. niet gelukt, misschien dat het volgende leven gelukt. lukt. Dat nee. die Indiërs, ja, die ja, weten niet hoe snel ja. ze eraf moeten zijn. Die, die haten ja, dat. een leven. Je, je gaat toch wel die weg. Ik bedoel. Oh no, gaat no toch not die... India again, zeggen ze dan. Ja. Zou het ook voor programma's gelden? Stuur je iets en daar verdwijnt? Zouden we ook reïncarneren in iets anders? Ja, we misschien wel een hele andere tijd. Dat is radiofossielen. Ja. <laughs> radiofossielen, dat is een goede. En dit was Studio Itsela voor deze week. Een beetje merkwaardige uitzending. Ja, een beetje kort. Kan maar wimmelden, hè? Wimmelden. ja. Alle ballen verzamelen, zo is het. Zeg, vol volgende week over buitenleven, geloof ik, hè? Buitenleven. Buitenleven, goed. Tot volgende week. Dank voor het luisteren. Dit was het voor vanavond, vrienden van de radio. Studio Itsela. Goed, zolang het duurt. Ligt u al lekker in de hangmat? Weer of geen weer. Dit is de Nederlandse zomer. Dat komt op. Twee dingen. Ik heb eigenlijk maar twee dingen. In twee dingen, zes weken lang zomerse gesprekken. Over optimisme, bevlogenheid en succes tegen de stromen in. Deze week zomerkwartier en de mensen daarachter. Twee dingen. Elke maandag tot en met vrijdag van 8 tot half negen. Radio 1. Radio Rullo. Het nieuws van alle kanten.